U. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire... moeten veel te lang wachten op een beoordeling. Dat vindt de Nationale Ombudsman. Hij pleit ervoor dat de Belastingdienst met de ouders in gesprek gaat... en een compensatiebedrag afspreekt... waarmee verdere procedures van de baan zijn. Daar worden al wel proeven mee gedaan. Zeker 18 provinciale statenleden die zelf in de landbouw werken... hebben de afgelopen jaren meegestemd over het stikstofbeleid. Dat schrijft NRC. In de meeste gevallen overtraden ze daarmee de integriteitsregels. In de meeste provincies mogen statenleden niet meestemmen over beleid... waar ze zelf een direct belang bij hebben. Maar bij het stikstofbeleid gebeurt dat dus wel. Het kabinet gaat een bemiddelaar aanstellen om het gesprek met de boeren op gang te brengen. In het debat over de boerenprotesten had de Tweede Kamer daarom gevraagd. De bemiddelaar moet volgens premier Rutte misverstanden wegnemen, zoals het idee dat de veestapel met de helft moet krimpen. Hij houdt wel vast aan het doel om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten. In de nieuwste peilingwijzer is de winst voor de boer-burgerbeweging verder opgelopen. De partij die één kamerzetel heeft, zou nu ongeveer elf zetels krijgen. De VVD is nog altijd de grootste partij met ongeveer 29 zetels, gevolgd door D66 en de PVV, die allebei op ongeveer 15 zetels staan. De peilingwijzer wordt berekend aan de hand van drie grote opiniepeilingen. Een cruiseschip dat bij Alaska een ijsberg heeft geraakt... is aangekomen in Seattle om te worden gerepareerd. De botsing was afgelopen zaterdag bij een gletsjer in Alaska. Passagiers zeggen dat ze een klap hoorden en dat ze het schip voelden schudden. Na inspectie kreeg het schip toestemming om op lagere snelheid... met de 2000 passagiers terug te varen naar Seattle. Het weer, vrij zonnig, in de middag ook wat stapelwolken met lokaal kans op een bui. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Avondspits in onze regio is bijna voorbij. Er staat nog wat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaden. 6 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. En 20 minuten oponthoud op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever. 2 kilometer file.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 Ja, dat is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 Had up Hey, hey, hey, had, oh. Hey, hey, had, had, had, had, had, had, had, had, had, had, had, had, had, had, FM's antwoord 106.9 FM. En si te llamas, déjalo que llames otra vez. Si vuelve a llamar, no siga esta batería con un ex. Elamor is muy lindo, pa' que llores por un feo. Que no te dañes tu noche de teo. Si no cumples con su empleo, que no te mandan ni que fuera un correo. Je descuida, yo te robo, robó, robó, robó, robo, robo. si te tira, yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, ey. A la serie, yo te recojo. Los aros me combinan con los ojos. Yo quiero comer mami mamie nueva Y si no tienes dónde dormir, en mi cuarto te alo. Y si te llamas, dígalo, que llame otra vez. Si vuelve, Oh we'll Mira, yo te cojo, cojo, co co co co hey. te Los me combinan con los zorros. Yo quiero Als je een No le dé hora de volver. Tú no eres un casio. <risas> Bienvenidos al, al bloke. Cerebro, Dima la blow. Jong el dipper. Yo rich music. Yeah, yeah, yeah, yeah. Qué pasa, qué pasa. Qué es lo que le pasa. Que cuando se pone triste le pasa allá va con su burda ay cuando sale y un boter ya no sé qué le prendendalo entiéndalo entiéndalo ei ella mi mai se prendalo ei ei ei ei ei ella mi mai se prendalo ei ei ei ei ei ella mi mai se prendalo allá va con su culota.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 Den Haag krijgt twee wolkenkrabbers van 180 en 150 meter hoog. Daarin komen ruim 1400 huurwoningen. Het worden de hoogste gebouwen van Den Haag, maar niet van Nederland. De Zalmhaven Toren in Rotterdam is ruim 200 meter hoog. Het weer vrij zonnig, in de middag ook wat stapelwolken... en het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, ZFM. met een Z van zon... Zamford en Zomritz. Zomritz. 1, 2, 3. Un, Un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito pa'lante, Maria. Maria yeah. I, I hit you in a land, can you fit me in your plans? I like you, I do We went over to France and we woke up in Japan, I like you, I do Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy Yeah, your boyfriend, I never understand me, cause I'm bout to pull this girl like a handmy, handmy. Let's check a little dick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 I just want you, I just want you Your heart's so big, but I guess it's yours Just want you, but baby, too You're like letting me too Girl, I like you, I do I wanna be your friend. Shopping a friend, but in at things I like you Zandvoort als pruisende badplaats Ook in de zomer ZFM Have I told you how good It feels to be me Yeah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 En kom terug met beide Taschen voll Gold. Ik lade die alten Vögel en Verwandten ein. En mm. alle fangen vor Freude an zu wein. Wir grillen die Mamas kochen en wir saufen stam. En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint heftig. Tot zover het Rhythme van ZFN. ZFN. Via de Kabel op 104.5.